De Gezouten Zee. Er waren eens twee broers die in een dorp leefden. De oudere broer was erg rijk, maar de jongere broer was erg arm. De een gaf gemakkelijk zijn geld uit op festivals, terwijl de ander niks had. Niet eens genoeg voedsel om te eten of kleren om te dragen. De jongere broers familie leed vaak honger, omdat hij haast geen geld had... Op een dag besloot hij zijn broer om hulp te vragen. Broer, mijn kinderen zijn erg hongerig. Kun je me alsjeblieft wat geld lenen? Dan kan ik voedsel voor ze kopen. Jij komt altijd hier om geld te bedelen. Ik heb niks om je te geven. Ga weg! Gekwetst door zijn woorden ging de jongere broer weg. Op zijn weg naar huis ontmoette hij een oude man. Hij droeg een bundel met hout. Oh, wacht even. Dat moet zwaar zijn. Laat me je helpen. Oh, dank je. Wat is er gebeurd, mijn kind? Waarom kijk je zo bezorgd? Ik weet niet wat ik moet doen. Mijn familie heeft honger en ik kan ze geen eten brengen. Ik ben zo hulpeloos. Wat moet ik doen? Is dat zo? Ik kan je helpen. Als je me helpt deze bundel hout naar huis te brengen, zal ik je iets geven wat je rijk maakt. Doe ik. Hij droeg de bundel met hout en volgde de oude man naar zijn huis. Dank je, mijn kind. Je kan dit hier leggen. God zegene je en dat het je rijk maakt. De oude man gaf toen een zoet brood aan hem en zei... Neem dit en ga naar het bos. Terwijl je erheen loopt, kom je langs drie pruimenbomen. Er is een heuvel achter deze bomen. Als je goed kijkt, zul je een kleine hut zien. Ga die hut naar binnen. Drie dwergen leven daar. Ze houden van zoet brood. Zij zullen dit absoluut van je willen kopen. Geef het aan ze, maar vraag er geen geld voor. In plaats daarvan... Vraag om een steen baalsteen. maalsteen. Hij volgt de aanwijzingen van de oude man op en gaat naar het bos. Nadat hij langs enkele bomen was gekomen, kwam hij dicht bij een boom. Hij keek goed en zag en merkte op dat er drie pruimenbomen in een rij waren. Terwijl hij naar de bomen liep, zag hij dat er direct achter ze een kleine hut stond. Terwijl hij de hut binnenstapt, begonnen de dwergen naar hem te schreeuwen. Wie ben jij? Hoe ben je binnengekomen? Eh, uh, ik ben... Hij moet een dief zijn. Wat kom jij stelen? Wat? Ik ben geen dief. Ik wilde... Op dat moment zagen de dwergen het zoete brood in zijn handen. En direct was al hun woede weg. Een van hen zei... Oeh, wij moeten dat zoete brood hebben. Je kan alles kiezen in ruil. Oké, okay. ik zal dit geven. Maar je zult me de maalsteen van steen als ruil moeten geven. Wij zijn akkoord. Maar let op. Dit is geen normale maalsteen. Terwijl je maalt, zal het elke wens vervullen die je maar kan bedenken. En als je klaar bent, bedek het dan met een rode doek. Dat zal zorgen dat het stopt. Hij nam de maalsteen aan van de dwergen en ging naar huis... Op het moment dat hij thuis kwam... zag hij dat zijn vrouw en kinderen op de grond lagen van de honger. Hij vroeg snel aan zijn vrouw om een kleed op de grond te leggen. Hij zette de maalsteen op het kleed en begon te malen. Maalsteen, o oh maalsteen, geef me curry, maalsteen. O oh maalsteen, geef me curry. De maalsteen begon curry te maken. Hij bedekte de maalsteen toen met een rood kleed en de maalsteen stopte meteen met het maken van de curry. Hij nam het kleed van de maalsteen en begon weer te malen. Maalsteen, o oh maalsteen, geef me rijst, maalsteen. O oh maalsteen, geef me rijst. Binnen een mum van tijd maakte de maalsteen een hoop rijst. Iedereen at totdat hij vol zat. Elke dag vroeg de jongere broer de maalsteen om vele dingen te maken. Bloem... Linzen, graan en nog veel meer. Hij droeg dan alles naar de markt om het te verkopen. Op deze manier verdiende hij veel geld. Al snel werd hij al heel rijk. Hij bouwde een groot huis voor hemzelf en zijn familie. Iedereen had nu nieuwe kleren om te dragen. Iedereen was blij. Behalve de oudere broer die erg jaloers was geworden. Hoe kan dit nu? Een paar dagen terug kwam hij nog om geld te smeken. En nu is hij zo rijk. Iets klopt er niet. De oudere broer verstopte zichzelf in het huis van zijn broer om achter de waarheid te komen. Het duurde niet lang voordat hij achter de waarheid kwam. De volgende dag stal hij de maalsteen en besloot het dorpje te verlaten, samen met zijn familie. Laten we gaan. Snel, weg! Een stukje buiten het dorp was de zeekust. Hij bereikte de zeekust en vertrok met zijn familie in een boot om naar een ver eiland te gaan. Onderweg besloot hij de maalsteen te testen. Maalsteen, o oh maalsteen, geef me zout. Maalsteen, maalsteen, geef me zout. De maalsteen begon onmiddellijk zout te maken... Maar de oudere broer wist niet hoe hij de maalsteen moest laten stoppen. De maalsteen bleef maar zout maken. Het gewicht werd te veel en de boot begon te zinken met iedereen erin. Als hij niet zo jaloers was geweest op zijn jongere broer... had de oudere broer en zijn familie nog lang en gelukkig kunnen leven. Dit is waarom wij niet jaloers op anderen moeten zijn... en tevreden moeten zijn met wat we hebben. Dit gebeurt als we te veel eisen. Vergelijk jezelf niet met je vrienden en eis nieuw speelgoed van je ouders. Of vechten met je vrienden omdat ze leuker speelgoed hebben dan jij? De oudere broer deed dit ook en we hebben allemaal gezien wat er gebeurde. Vertel me, zal iemand van jullie ooit nog jaloers worden? Nooit! We zullen die fout nooit maken! Nooit! We zullen die fout nooit maken!